Andreas, nu niet. De mama is bezig. Ah, kijk, ik had ook liever gebleven. Maar ik zorg er wel voor dat je hier weggeraakt. Ja, de papa had maar niet zo stom moeten zijn. Nou, ah, allee. K kom eens hier, kom. Oh, garme toch. Ja, ze. Ja, kom eens ze. Ja, jawel. Goed night, shift. Maar moerzek is in elk geval weer veilig. Hey Andreaske. <laughs> Meneer de superflik is moe. Andreas, kom eens hier. Kom, kom. De Poolse spoorwegen zijn redelijk verouderd, maar er gebeuren weinig ongelukken. In het voetbal heeft Anderlecht... Een nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Godverdomme, wacht. wat is dat kastje hier? De leiders scoren nee, wacht, vier keer en behoudt acht punten... Ja. Godverdomme. Dat was niet. Wat is het? Heb je we weer iets paars gezien? Al dat gedoe met dat paars dat ik daar morgen vanaf ben. Oh, zeg, kan ik eraan doen dat ik, ik porphyrofo ben? Ik heb daar zelf ook niet voor gekozen. Hè. Weet je wat, ga anders nog maar wat op fazanten schieten. Dat is goed om je frustraties weg te werken. Het uh, uh, uh, is seizoen niet. Ik had het over u, een andere fazant. Maar ik... Och, maar ik heb u wel gezien met uw dokter Eske. Ik... Ja. Oh, zwijg, jong. Zwat, we moeten het eens over Andreas hebben. Hè? Weer al. Denk maar niet dat jij hem krijgt. Oh, kijk, we discussiëren nu al zo lang. Anders laten we hem gewoon zelf beslissen. Nee. Wat? Zijn bang dat Andreas mij zou kiezen? De <laughs> enige reden dat hij u zou kiezen is omdat jij een teef zei, ja? <laughs> zeg! Oké. Okay. We laten Andreas beslissen. Wo wacht, n Allee, toch niet nu. Ik ik sta hier in mijn entjogging. Geef mij even tijd. Ja, als we daarop moeten wachten, uh, anders ineens vanavond. Hè? Zeven uur, haalde dat, denkte. Zeven uur? Deal. Ja, braaf ze, Kom. kom. Voilà. Zie Allemaal voor u, Andreas. Ja, de mama ziet u graag, hè. En jij de mama toch ook? Andreas! Blijf maar hier, ze. Je ziet hier goed, hè. Andreas. Toch? Hier. Hier, ze. Hier, pak maar. Ja. Mm, ja? <telling> oh, shit. <telling> Hallo? Sorry. Ja, ik, um, ik, ik kan niet komen. Ik, um, ja, ik, ik, um, ik, ik voel me niet zo, niet zo goed. Um, ik ja, een griepje denk ik. Um, ja. ah. Ah. ah, daar is de T Voilà, dat is braaf. We zullen wel eens zien voor wie dat jij gaat kiezen, He? inderdaad. Hoe, voilà Zie Ziet ze. Dat is helemaal voor u. Hè? Ziet je dat? Gaat er maar in? Ja, ja, gaat er maar in. Nee, nee, nee, nee Niet langs daar. Nee, nee. Kijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, hier, hier na, langs hier moeten naar binnen. Daaronder, ja. Nee, hè? wacht. Nee, maar wacht. Ik ga even. Eventjes... Kijk, kom, volg mij. Ik ga het voor. Dus je kruipt hier erin. Maar dan zie ik. Kom. Ja, kom maar, kom maar mee, kom maar mee. Ise. Ja, helemaal naar binnen. Ja, ja, ja, ja. En voilà, Dat is, dat is, dat is. Wat is dat hier allemaal? Dat is een kasteel. Een handgemaakt kasteel. Hoe lang zijn jij eraan bezig geweest? Wat? Jij bent daar gewoon al maanden mee bezig, of wat? Andreas, kom. Kom, kom, kom, kom daaruit. Pas op, pas op, Andreas. De buurt wordt bedreigd door een draak. Andreas, kom eruit. Kom, kom. Allez, Andreas. Andreas, kom, kom. Allee, kom eruit nu! Amai. Het is een vuurspuwen, een draak. Oké, okay, waar is hier die ingang? Ah. Ah. ah, verdomme, ik zit vast. Het is nog een dikke draak ook. Oh, wacht maar, mannetje. Andreas, snel. Kom, kom, kom. Verstop nu hier in je toren. Hé, uh. hey, wat is dat allemaal? Wat, wat krijgen we nu, zeg? Oh, kom, Andreas. Kom. Kom bij de mama. Andreas, waar gaat jij nu naartoe? Ja, kom, kom. Ja. Kom, vriend. Wij gaan een toerke doen. Ja, hier, André Eske. Was ze dan knippen zoals gewoonlijk, hem? Ja, mm, ik had eigenlijk iets anders in gedachten. Waar zat jij? Maar bij de kapper. Waar is de hond? Het is niet waar, hè? Waar is die, die vervroed? Waar gaat die godverdomme helemaal paars geverfd? Wat denk je Nee! nee! Oh, oh, oh, oh, nee kom kom ik nee nee kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom buiten? kom is maar een kleur. kom kom Andreas. Andreas, kom kom Allee. Oh, verdomme, alles dicht. Ah, oh, koelzaksken. Allee, komaan. Zoals ze. Uh, even in. Nee, nee, nee, nee. In het bad, bad. Kom, kom, kom. Nee, ba, ba, ba, ba, ba, kom. We gaan dat er even afvassen. Want we, Ja. Zo. Zoals ze. Uh, in. in, in. Ja. Ja. ja, kom hier. Hier blijven, hier blijven. Ja, zo, sen. Dat begint er al op tegelijk. Dat is al beter. Voilà. Andreas is van mij. Hoe kom jij hier? Laat me door. Je blijft waar je staat. De... Au, hey, hey, Pas. Au, wat, wat. Spik... Ah, ah, Ik ben hier weg. En ik pak hem mee. Ah, nee. hè? Ah, nee. Andreas moest beslissen. Een deal is een deal. Pak dan de salon of zo. Het maakt me niet uit. Maar ik kan gewoon niet zonder dat beest. Maar ik moet die salon niet hebben. Afspraak is afspraak. Oké, oké, oké. Andreas kiest. Ja, ja, ja. Het is al goed. Oh, fuck. Die kast. <tie> Wat is het? Oh, Juf Caroline. Luister, dit is de laatste keer dat ik hem kom brengen. Drie keer is meer dan genoeg. Ja, ja natuurlijk. Excuseer. Um. Ja, kom maar binnen, Felix. Kom. Ik heb honger, papa. <klaars> Oké. Okay. Zet er klaar voor? Denk het wel. Oké. Okay. Klaar? Drie, twee, één. Voilà. Kom, kom hier. hier. is kom, de papa. Nee, de pa kom. nee, nee, de papa kom. is hier. Hier. Kom, hier. Andreas. Wie? Allee, Andreas, wie heeft trouwens laf gesproken? Andreas wil de. Wat doen jullie dozen hier? Felix, alsjeblieft, jongen. Maar ik heb honger. Andreas wil de Andreas, wat is het allemaal? Hela. Ja, ja. Kom! Hela, hela, hela, hela. Nee, de andere ja. kant. Maar wat maar wat zit jij nu aan het doen? Ja. Verdomme. Andreas, verrader. En ik wou niet eens scheiden. Sorry, een deal is een deal. Felix, pas toch op, dat is gevaarlijk. Felix, naar uw kamer. Nu gaat jij naar mij luisteren. Wat doe jij? Wat doe jij nu? Zijn jij helemaal zoet geworden? Jij pakt hier, je, jij pakt hier alles van mij af. weg, doe dat weg. Leg daar Wat heb ik gedaan? Ik ben mijn zetel geschoten. Oh, oh. oh. oh Andreas, Andreasje jongen. Sorry, dat was schreeuwen. Blijf met uw vikken van Andreas. Ik blijf hier ook geen seconde langer. Ik zit zo'n gek in mijn huis. Kom, Andreas. Wacht, wacht, wacht. Ik leg het geweer weg. Kijk, kijk, ik leg het weg. Ik leg het weg. Ik moet u iets bekennen. Och, het interesseert me niet meer. Jawel. Ik heb u niet... N -n -n niet bedrogen. Sorry. Ik was bij die dokteres voor een afspraak. Een afspraak? Maar nee, ik bedoel, voor... Zeg dan. Voor een absces Wat? Voor een anaal... Een anaal wat? Een absces. Een, een anaalabses. Wat, lief Een fistel. Jawel, ah, zie. Kijk. Ah, eh, doe dat weg! Wel, dat was ik inderdaad van plan. Het laten wegnemen. Door die een dokter. Ah. Is dat alles? Oh. Dacht je nu echt dat ik dat zo erg zou vinden? Ja. Misschien heb, ik het... Misschien heb ik het te ver laten komen. Ja. Maar we hebben allebei fouten gemaakt. Misschien moeten we het toch nog een kans geven? Na alles wat er tussen ons gebeurd is? Voor Andreas. Voor Andreas. Kom hier, schat. Ik denk dat hij de honger heeft. En ik dan? Felix!